Eerst een klomp met het NOS-journaal. Rusland zal hard optreden tegen iedereen die de strijd ondermijnt. Dat zei de Russische president Poetin vanochtend in een tv-toespraak... naar aanleiding van de gewapende opstand van de Waagner-groep. Leden van het huurlingenleger hebben in de Russische stad Rostov... een hoofdkantoor van het Russische leger bezet. Wagnerbaas baas Prigozhin heeft zich gekeerd tegen Moskou... nadat een legerkamp van Wagner zou zijn aangevallen door Rusland... Poetin noemde de opstand een dolkstoot in de rug van het volk, net als in 1917 toen het land verdeeld was. Daarmee riep hij de Russische revolutie in herinnering. Die leidde tot de val van de tsaar, gevolgd door een bloedige burgeroorlog. Bij een vecht- en steekpartij in Waalwijk zijn vannacht twee mensen gewond geraakt. Van wie één ernstig. Het gebeurde op het terrein van het Dr. Moller College. De ruzie had mogelijk te maken met een feestavond bij de plaatselijke hockeyclub vlakbij de school. Volgens getuigen werd de voorzitter van de hockeyclub Waalwijk belaagd door een groep jongeren... toen hij rond twee uur vannacht naar huis wilde gaan. Leden van de club gingen naar buiten en daarna zou de vechtpartij zijn ontstaan. Meerdere demonstranten hebben vannacht in tentjes bij het industriecomplex van Tata Steel geslapen. Vandaag worden er honderden actievoerders van onder meer Greenpeace en Extinction Rebellion verwacht. Die protesteren bij de staalfabriek in IJmuiren. Ze willen dat de overheid wat doet tegen de schadelijke stoffen die het bedrijf uitstoot. En dat er een einde komt aan de overlast voor de omgeving. De natuur ontwikkelt zich goed op en rond de Markerwadden, zeggen onderzoekers van Deltares en de Wageningen Universiteit. De kunstmatige eilanden moesten zorgen voor meer biodiversiteit in het Markermeer. Planten, vissen en vogels wisten het natuurgebied de afgelopen jaren goed te vinden. En ook verbetert de waterkwaliteit. Het weer in het noorden nog wat wolkenvelden, verder veel zon bij 23 tot 28 graden. Morgen nog wat warmer met maximaal tussen de 30 en 32 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer bij Amsterdam staat in een flinke file op de A10... op de Ring Zuid richting Utrecht en Amersfoort. Je hebt daar in totaal 20 minuten op onthoud. En op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... doe je er 5 minuten langer over voor knooppunt De Nieuwe Meer. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zin in Zandvoort. Is zin in ZFM ZFM nu, Goedemorgen Zandvoort Goedemorgen Zandvoort Dit zijn mijn laatste woorden Ça c'est mijn dernier moe Wie denk je dat je bent? Oké okay, mijn hart dat breekt dus zo staan in als bij de deur Zou weer mijn keur Oui ja, mijn keur de laatste ronde, is dit la fin d'amour Ik ben mezelf niet meer, om dit ressemble voor te jou Stem in mijn hoofd, ga maar door, ik hoor je naam al En kom, en kom Wat ik ook doe, het is nooit genoeg Zijn wij klaar, escuse et toe Als je moet gaan, ga dan meteen Dan dans ik wel alleen la da da da da da la da. Zit niet zorker Laat me m'a danse Unto de zoon Opom De caron Teron Et toi Après m'avoir dansé Tu voulais retourner, Tu voulais croire C'était ton choix Mais c'est que t'as oublié Stemmy my love Trap ma door Ik hoe je n'aim Encore Encore Encore Oh t'es comme nous T'es non It's trop lourd ça les va éclair Est-ce que c'est als je moet gaan, ga dan meteen, dan dan ik wel alleen. La da da da da da da da. Ja, dat is het eind. Inderdaad. Van dit vrolijke mopje. Ja. En, uh... We zitten even met een probleempje. Want er zou een gast is... komen. Dat is uh, Mirko Gerrits. Mocht je luisteren, Mirko, waar ben je? Want uh, we zouden het hebben over uh, de overlast van uh, jongeren. In, uh, in onze gemeente. Ja, en dat is uh, Dat heb wel... je ook meegekregen, Gerrits. Ik heb het meegekregen. En uh, ja. <laughs> uh, uh, uh, het is. Het is uh, uh, me, het, ik vind het een beetje dubbel. Want. Uh, ik heb begrepen dat het. Minder uh, zwaar was dan het uiteindelijk in de pers is uh, omgekomen. Nou ja, er waren toch wel uh, een hoop strandpachters en zo die uh, problemen hadden. En uh, uh, visverkopers die hun tent eerder moesten sluiten, et cetera, et cetera. Maar het is een uh, probleem wat al langer speelt natuurlijk, dat, uh, dat is duidelijk. Nou, we hebben in Stamford uh, de minister van Veiligheid en Justitie gehad, Jezil ja. Goes. Hij heeft een gesprek gehad met onder andere uh, uh, de burgemeester en. De voorzitter van de strandpachtersvereniging. Ja. Dus uh, zij heeft aangehoord. En, uh, ja, ik heb van de burgemeester begrepen dat het heel lastig is. Om extra manschappen van de politie bijvoorbeeld uh, hier te krijgen. Op warme dagen. Omdat bijvoorbeeld... het te druk is. Nou, te druk te weinig capaciteit. Ja, ja, ja. En, uh, ja, uh, die moeten natuurlijk van buiten zand komen. Ja. En dan wordt het sowieso wel lastig om die mensen hier te krijgen. En je ja. weet nooit wanneer het heel erg druk wordt. En wanneer die, die jongeren die overlast geven. Uh, maar wat, wat, komen. Wat, me, wat me verbaast, is wanneer er een. Uh, uh, ja, waar dan ook iets. Uh, gebeurt, uh, waar uh, dan is het toch wel uh, vrij snel de ME daaraan. Uh, ja, die, die, die zijn eigenlijk acht, altijd achter de hand, ja. ja. Maar dit is waarschijnlijk toch te licht om de ME meteen op af te sturen. Ja, dat denk, denk ik dan. Denk ik, zou kunnen, maar dat weet ik eigenlijk niet. Nou, we hebben niet alleen uh, Jezel Goes hier gehad, we hebben ook uh, uh, uh, Geert Wilders hier gehad. Geert heb je dat Wilders toen was mee het meegekregen? Nou, ik, heb, ik weet dat <coughs> het geweest is, en ik heb het verder niet ik zo... Ik heb daar een uh, stukje over gemaakt voor de Zandvoortse Courant. Uh, ja. Een stukje wat ik eigenlijk van de vooren al had kunnen schrijven, want uh, je weet precies wat, uh, wat uh, Wilders daarover gaat zeggen natuurlijk. Um, want hij heeft het voornamelijk over de Marokkanen, nou ja, um, tenminste uh, jongeren met een Marokkaanse achtergrond. Mm -hmm. Uh, die uh, dit soort dingen doen. Uh, uh, en hij vertelde uh, onder andere dat ja, ze gooien lege flesjes in kinderwagens, uh, ze slaan uh, glaswerk kapot en verstoppen dat uh, licht onder het zand, zodat uh, zo dat iemand erin kan trappen. Dat soort zaken, weet je, want dat moet je allemaal hier niet hebben natuurlijk. Nee. Maar er is natuurlijk geen uh, 1, 2, 3 oplossing voor. Nee, dat, dat, dat, dat mogen duidelijk zijn, want anders was het al, was het al uh, voor elkaar. Opgelost en, en... inderdaad. Ja, er is een uh, en Zandvoort heeft het probleem, omdat wij een van de weinige stranden zijn met een rechtstreeks uh, treinverbinding. Een treinverbinding ja, klopt. Met, uh, met grote steden ja. en, en uh, uh, daarom komen ze niet naar Katwijk en Noordwijk en, uh, ja, en Scheveningen. Nee, omdat uh, moeilijk bereikbaar is. Moeilijke ja. bereikbaar is. Dat is dus, zo en uh, ja, ik had uh, Mirko uitgenodigd eigenlijk om hier iets over te zeggen, omdat hij uh, op uh, op sociale media nogal had geroerd en uh, dat werd dan allemaal overgenomen bijvoorbeeld door Duitse kranten die stonden er vol uh, van ja, ja. en dat is natuurlijk geen, uh, geen uh, goed, uh, voor, goed voor hè. als er in Duitse kranten iets staat over uh, over uh, Zandvoort waar uh, jongeren overlast veroorzaken dat, is, dat zou jammer zijn als dat de overhand zou krijgen maar hij werd geciteerd en gedaan en uh, kreeg pauwnet net uh, op zich af en allerlei andere programma's. Uh, ja, daar zou u dus over komen vertellen. Maar ja, C staat voor transparantie, maar uh, ze, ze komen niet uh, direct uh, op de radio. Dat is wel jammer natuurlijk. Dat is dan, wel ja. jammer, ja. Ja, ja zonde, ja, we moeten er verder over zeggen. Ik bedoel, uh, morgen, nou ja, morgen, morgen wordt het weer 30 graden, geloof ik. Morgen worden 30 graden en we hopen dat het uh, morgen rustig blijft. En uh, ja, weet je wel, er komt een, een, een uh, hartstikke leuk dat uh, Wilders komt. Ja. Wat komt hij nou eigenlijk doen? Ja, dat is wel erg makkelijk om hier uh, ja. dingen te, te zeggen natuurlijk. Ik bedoel, hij, uh, je weet wat hij uh, in de Tweede Kamer doet. Het is ook uh, zich steeds roeren over dit soort zaken. Ja. Maar, uh, Ik moet je zeggen dat de PVV in Zandvoort... Met, uh, met, Marco Deen uh, en, en, en Ronald van en, Tichelen... Ja, ik vind Marco wel een hele... Uh, ja, zeker. Het is een hele goede gozer. Absoluut. Absoluut, absoluut, absoluut. Uh, dat, dat, dat is gewoon zo. Ik bedoel, daar kan ik moeilijk iets tegen inbrengen. En... Uh, maar goed, uh, hij had bijvoorbeeld uh, had bijvoorbeeld over het afnemen van, uh, van de Nederlandse nationaliteit. bij al die jongens die overlast veroorzaken. Of die, uh, ja, maar dat kan, dat is, dat, ik vind het allemaal van die luchtblondetjes. Ja, gebeurde. nee, dat bij klopt. Dat klopt. Kan. Ja, dat Weet klopt. je wel, want er is, ja. de, de, dat gaat toch niet gebeuren. Ja, ja. Weet je maar al... jij, jij hebt natuurlijk ook de tijd al meegemaakt dat de burgemeester Meijer met dit soort uh, zaken werd uh, geconfronteerd. Nou, nee, want toen, zat, toen woon ik in het gooien. Wat oh, we woon je in het gooien. Ja. Nou, burgemeester Meijer heeft inderdaad... Uh, het is ooit een keer geweest dat, de MI, het, uh, en ja. dat, dat ze bij, bij het station al stonden ja. en uh, uh, dat ze ook meegingen uh, op die treinen. Uh, het zou bijvoorbeeld uh, buurtvaders iets zijn, denk je, dat er uh, op, op, op dit soort dagen Ja, zeg maar, maar je weet niet waar ze vandaan komen. Nou, Ik de denk, meesten denk komen van Amsterdam, maar ook, maar ook Schalkwijk om. natuurlijk. En, uh, ja. Ja, en dat, dat, dat gaat me... Ik, ik werk bij Strijder. Ja. Bij de Pomp ja. in het winkeltje. Jij kent dat, want jij hebt dat ja, ook Ja, ik gedaan. heb er ook gewerkt. Ja. Jij hebt er ook gewerkt. En uh, ik merk, dan merk je... Uh, vorige week, twee weken geleden. Vorige week, zaterdag. Ja, ja. En toen uh, ja, dan merk je ook dat die mensen langskomen. En dat ja. het een, ja. uh, een rare sfeer geeft. Absoluut. Weet je, het is, ja. uh, je, moet, ja, je moet allemaal uitkijken wat je zegt. En, en, ja. Uh, ja, het is heel vervelend dat dit gebeurt. Ja, heel jammer. En uh, ja. het is, uh, ik denk dat je dat met harde hand moet, uh, moet, moet bestrijden. bestrijden ja, ja. Ja, ja. Nou goed, uh, we kunnen er uh, nog wel een kwartier over praten. Maar ik denk dat, dat we uh, een paar muziekjes gaan draaien. En uh, daarna gaan we praten over de Ibiza-markten. Dus uh, uh, technisch van dienst uh, is Leon van Es. En Leon en, doet het goed hoor. Leon doet het goed. Leon heeft de muziek uit Zie je, dit is fijne muziek jongens. Ja, lekker hoor. Een back-to-back -back bij ZFM. en uh, Je luistert naar Goedemorgen Zandvoort. We zitten hier uh, live in Rabbel. In het café van uh, Pluspunt. Uh, Pluspunt? Nee, van, uh, uh, van, van, uh, van de blauwe tram, sorry. Ja. Van de blauwe tram. En als je erbij wil zijn ben je van harte welkom. Bij Marcel. Uh, bij Marcel voor een kopje koffie of uh, misschien wel een uh, kopje thee of een glaasje ja. van het een of het ander. Hè? We ja, zeker. Die, nou. we, we, gaan, uh, we zouden gaan praten net met uh, Mirko Gerrits. Die belde net dat hij uh, ja, zich even verslapen. Dat zou kunnen. Dat dat Ja, dat is mij ook wel eens gebeurd hoor. Ja, natuurlijk. Maakt helemaal niet uit. Maar uh, we gaan nog even één nummer draaien en dan gaan we nog even snel praten over de Ibiza markten. Wat gaan we draaien? Harry Styles. Harry Styles. Harry Styles oh. oh, lekker.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 Freestyles en... Ja, ik ken alleen, alleen een nobby-styles van vroeger. Je nee, niet. Hey, dit is voetballer Harry, Harry is, een, uh, is een zeer populair. Uh, Absoluut. Uh, hij verkoopt hele stadions uit. Hè. Dat kan je zeggen. Heel, ja, knap, ja, heel knap. Ja, dat is een uh, leuke goos uh, Nou, ik heb begrepen dat uh, uh, uh, onze vriend Mirko Giers, die komt er zo nog aan. Daar gaan we zo nog even mee praten. Precies. We zouden op dit moment gaan praten over de Ibiza-markten. Ja, nou, Man is, uh, Manon. Dat is uh, vandaag, hè? Ja, dat begint vandaag over een uh, drie kwartier. Nou, Manon Onzijmij van de week al dat ze het heel erg druk heeft natuurlijk met de voorbereidingen. Nou, misschien en, het daar een uh, beetje aan. Maar ik zal wel, ik heb wel wat informatie. Dus we kunnen het moeilijk bereiken. Maar goed. Uh, het wat? vindt plaats op het uh, Badhuisplein. Naast het casino. Uh, naast he, het ja. casino. En, ja. en de boer de Waarde Na de succesvolle edities van de afgelopen. Acht jaar alweer op de vrijdag uh, plaats hebben gevonden, keert de Ibiza-markt nu terug op drie zaterdagen. En uh, dit jaar een, een grotere opzet ja, met 80 kramers. Meer kramen. Per uh, uh, ja, een ruim aanbod aan Ibiza en Bohemium Lifestyle artikelen. En meer beleving, meer muziek. Dus het is hartstikke gezellig. Ja, dat lijkt mij ook. Dus we gaan, uh, ik ga sowieso wel even kijken. Ja, maar wat, wat, hoeveel kramen zijn er? 80 kramen. Uh, maar weet jij dat dit weekend ook in Noordwijk een Ibiza-markt is? Ja, dat op, heb ik van jou vernomen. Met 175 uh, kramen. 175? Ja, dat wordt ja. nog niet georganiseerd door... Uh, uh, door Manon want Manon is van, van een andere organisatie de andere data die ook nog komen ja dat is, is 15 juli ja. 5 augustus 20 augustus. Ja, inderdaad. Nou, we dat, zijn, dat zijn de drie. Uh... We weten allemaal dat het uh, af en toe wat lastig was uh, met het weer. Hè? Twee jaar geleden in ieder geval wel. Uh, Waaiden we nog wat kramen om. Dat was, uh... Nou, dat vandaag niet hoor. Nee, van, nee vandaag uh, gaat dat niet gebeuren. Het is gratis to toegankelijk. Ja. Dat is natuurlijk ook leuk. Ja, zeker. Nou, en, maar uh... non is van een Hip en Happy event. Mooie ja. nou, naam hè. Ja. Echt een lekkere, lekkere Nederlandse talige naam. <laughs> maar uh, de Hip en Happy Events, ja, het klinkt wel goed. Uh, zij doen niet alleen die, die markten, uh, die ook bijvoorbeeld in andere uh, in plaatsen zijn, uh, maar ook uh, zij, zij organiseert ook reizen naar die pizza zelf. Ach, dat is een... En uh, ja, ze kent uh, het, het, het, het eiland natuurlijk heel goed. Het is een uh, uh, populair eiland tegenwoordig. Hè, voor, het, is om oor, nou, het is al heel lang een populair eiland. Ja, dat dan, klopt, ja, inderdaad. Ja. En, en, en ze laten unieke locaties zien. En, en, uh, Veel Festival festivals daar. Veel ja, ja, ja, film, ja. Uh, ja. Nederlandse dishjokkies voornamelijk, die heel groot geworden zijn daar. Ja, en ja. Uh, Armin van Buren en... en uh, uh, die Martin Garrix en ja, dat soort dingen. Ja, die die, die, die treden op. daarop. En, en, uh, nou, dat, uh, dat zijn wel dure, maar wel hele ja. bijzondere ja. avonden. En, en, uh, nou, verder uh, is een adventure tour, doet ze. Ja, en ook wandelingen uh, Secret Beach, inclusief Healthy ontbijt. Ja. En uh, dat duurt drie uur. En, uh, Wat betaal je daarvoor? 55 euro. 55 euro. Ja, okay. En dan heb je ja. nog een festivalclub. Grotte, nou, ja. Uitkijktorens. Uh, 3,5 uur, dat kost 70 euro. Je hmm. heb nog een subtour, dat is uh, op, het, uh, op, het, op het water met zo'n supper. Hmm. En dan, dan krijg je nog een snorkelmasker, dat is ook 3,5 uur en dat kost 80 euro. Ja, 80 euro. Oké. Okay. nou Jij bent er geweest, jij vond het niet een nou, zeer vond... speciaal eiland. Nee, zeg maar. ja, het is natuurlijk... Ja, Voor de feesten en zo is, is altijd het, uh, leuk natuurlijk. Ja, ja. En, uh, wat dat betreft uh, heb ik heb, er... En vaak lekker weer. Hè. Dat is natuurlijk het, het grote uh, voordeel ervan. Maar ja, dat is natuurlijk hier ook tegenwoordig hè. Ja, zal het zo blijven we denk we je. Hebben we hebben geen klagen. Uh, nee, nee, we klagen helemaal niet. Want gisteren heb ik gegolfd in Alkmaar. Nou, iemand oh, zei was dat. dat was, ja, het was geweldig. Het was een mooi weer natuurlijk. 1,22 graden. Uh, dus dat, dat, dat was prima. Uh, ik wil er nog even terugkomen. Vorige week hebben we, zijn we natuurlijk op het circuit geweest. Wie daar niet was, we hebben een interview met hem uitgezonden. Maar wie er niet was, was uh, Jan Lammers. Ja, dat was Jan Lammers. Uh, die zat in uh, Denemarken. Uh, heb ja, gehoord. Die zat in Denemarken, inderdaad. Met, met zijn, zijn zoon. zoon. Ja. En iedereen is wel benieuwd eigenlijk. Ja, hoe is het gegaan? Hoe is het gegaan, Nou, ik kan je vertellen. Hij is uh, de sterkste in de OK-klasse OK uh, geworden. En, uh, en wat is de OK-klasse? OK uh, wat ik zeg, de OK-klasse. OK <laughs> <laughs> Door zijn overwinning heeft de beloftevolle Nederlander Leidingen het klassement overgenomen. Zo. En dat met nog één weekend te gaan in, uh, in Cremona, in Italië. Dus hij kan uh, gewoon uh, Europees kampioen worden. En uh, ja, het is het is uh, uh, uh, wel mooi hoe. Ik heb Jan nog wel gevraagd. Je hebt nu een zoon. Ga je dezelfde kant op als Max Verstappen? Ja. Uh, bekend door. In, uh, hij staat er wat nuchter in, hè? Hij staat er een stuk ja. nuchter erin. Ja. Ja. Maar het is wel leuk dat hij succes heeft. We gaan nog even een kort plaatje draaien. Heb je er nog een? Uh, en dan gaan we nog even praten met Mirko. Oh, we komen eh, anders in tijdnood hoor ik. Eh, Mirko is inmiddels aangeschoven. Ja, ik durf bijna niet te zeggen waarom hij er niet eerder was. Oh, ja, ik wel hoor. Ja, dit is het een, een bijwerking van die verjonging eh, waar we allemaal <laughs> heel blij mee zijn. <laughs> ik had me gewoon eh, verslapen, wekker niet gezet, volgens mij. per oh, ongeluk, dus ja. uh, excuseer mij nou, maar. Welkom ik, uh, in ieder geval. Mir erin. Mirko Gerrits is, is uh, fractieleider en de enige uh, uh, gemeenteraadslid van uh, de Partij Zee. Yes. Uh, welkom nou. Mirko, jij bent uh, behoorlijk in, in, in het nieuws gekomen. En ik heb je gehoord op pauwnieuws en, en noem maar op over de, de jongeren die uh, voor problemen veroorzaakten. Uh, niet de afgelopen weekend, de weekend ervoor. Hè. Ja. Uh, want jij hebt je op, op, op social media daarover uitgelaten, geloof ik. En dat heeft iedereen overgenomen, klopt dat? Ja, dat is een uh, behoorlijk domino effectje geweest. Ja. Ik heb toen op een gegeven moment, uh, toen was het twee uur s'nachts. Ja, jullie horen al, er dus iets met mijn slaap. Ja. <laughs> ja, ik nee. slaap dan normaal. Ja, nee, en, en uh, toen heb ik gewoon zoiets gepost. Ik, ik hoorde verschillende berichten van mensen die uh, ja, bij strandtenten werkten. Ik mm heb -hmm. natuurlijk contact met strandpachters. Dus ik ben tuurlijk. zelf op het strand geweest en ik... Ik had eigenlijk van iedereen gehoord dat het zo'n slecht weekend was. Dat het me ja, toch een beetje raakte of zo. Ja. Dus heb ik een, een poosje gemaakt. Ja, ja, klinkt, klinkt. Gewoon privé. Gewoon van, hé hey jongens, wat is hier aan de hand? Hier wil ik wat mee. En ja. hoe en, en wat wist ik nog niet. Maar ik dacht gewoon, hier wil ik wat mee. Nou, ik word wakker volgende dag. Uh, uitnodiging van uh, NA Nieuws. En dat heeft een soort van sneeuwbal effect ja. veroorzaakt. En op een gegeven moment was, uh, nou ja, volgens mij maandag... Uh, de minister van Justitie en Veiligheid in Zandvoort... om met uh, de achter te praten. Dus ja, dat is wel... Bizar dat dat ja, zo. Even, uh, even, even, ja, dat is wel kan een goede. Was jij erbij trouwens bij de minister van Justitie uh, Veiligheid? Nee, nee, nee, nee ik is zo niet. Goed? Nee, weet okay. je, kijk, uh, veiligheid is natuurlijk, wat dat betreft, wel echt aan de burgemeester om om, uh, om, ja, om op ja, te ja, lossen dat. en ga je jezelf niet opdringen als gemeenteraadslid. Uh, nee, als dat, gemeente. begrijp wel, dat begrijp ik, ik wel. Ik ben gewoon hartstikke blij dat het is gebeurd en uh, ja, ja dat, dat die aandacht er nu is. Ja, hè, inderdaad. Dat... Ja. heb jij in die post die op uh, op social media hebt gedaan. Heb je, heb je uh, oplossingsrichtingen aangegeven of niet? Absoluut. Hiervoor? Ja. Ja, ik, ik, uh, wat, wat het grootste probleem is momenteel, als je gewoon kijkt naar de daadwerkelijke misdaad, dan neemt heel veel af. Dat heeft deels te maken met iets wat ze de dark number noemen. Zeg maar. Dus dat is de misdaad waarvan we niet weten dat het gebeurt omdat het niet ontdekt wordt. Nou, dat kan heel groot zijn, groeiende zijn. Maar daar gaan we dan voor het gemak even niet uit, want het wordt steeds minder. Maar waar het wel heel erg misgaat, dat is uh, huftegebracht. Dat zijn kleine vormen van intimidatie. Dus stel je loopt als dame ergens, er wordt een opmerking gemaakt over je kont. Je wordt uitgescholden. Uh, dat zijn geen dingen waar mensen een melding van doen. Dus wat een hele simpele oplossing is al een campagne voeren. Ga er melding van doen. Ga er wat mee doen, zodat het zichtbaar wordt. Zodat het duidelijk wordt, hey, misschien moeten we hier meer mee. Misschien moeten we hier een alternatieve vorm van straffen mee opleggen. Maar dat is daarnaast wel het voorwerk, wat eerst nodig is, voordat je de rest daarin meekrijgt, bijvoorbeeld. Dus, maar goed, uh, dat is nog niet de oplossing. Dat horen uh, nee, nee, nee. uit Amsterdam hier ja, komen. Nee, nee, dat klopt, dat is het begin. Ja, je kan natuurlijk helemaal uh, moeilijk zeggen: van uh, je gaat iemand niet binnenlaten omdat ze uit een bepaalde wijk ja, komen of zo. Uh, <laughs> dat, ik, ja. dat lijkt me ook nee. niet de bedoeling. Maar, ja, nee. maar ik denk gewoon het feit, en dat, dat is wat nu al is gebeurd, hè, dankzij de uh, minister ook die is geweest en ook alle aandacht, uh, is gewoon meer politie op het strand. Weet je. Ik, ik, ik heb nu heel veel mensen erover gesproken. Die zeiden ook: vroeger waren er gewoon zelfs twee kleine huisjes op hele drukke Aha. dagen waar dan de politie in zat. Weet ja. je. Uh, gewoon die zichtbaarheid. Je hoort enerzijds mensen zeggen van ja, maar dat kan afschrikken. Maar je is ook heel veel mensen zeggen, nee, zou ik heel fijn vinden? Ja. Dan weet ik dat ik veilig ben. En ja. uh, er is nu extra politie ingezet. Uh, ik geloof 32 extra agenten uh, afgelopen weekend. Ja. Nou, als ja. dat aanhoudt voor die warmere dagen. En dat helpt. En er wordt de volgende keer ook op geanticipeerd als het weer begint. Ja, want Precies. nu moeten strandpatters eigenlijk hun eigen beveiliging gaan regelen. Ja. dat is natuurlijk extra uitgaven die ze moeten doen. Ja. Dat is geen goede zaak natuurlijk. Nee. Want nee. in openbare ruimte, eigenlijk moet de gemeente of de overheid zorgen voor veiligheid in de openbare ruimte. Dat zo eenvoudig liggen, toch? Ja, ja, ja, ja. En, en dat is uh, moet ik zeggen, vind, vind ik ook gewoon heel lastig. Want... Um, ik denk zelfs met die extra inzet dat ze daar bijna niet aan ontkomen op dit moment. Het nee. is natuurlijk ook een politietekort, personeelstekort bij mm -hmm. de politie. Um en ja, het, het, het doet wel wat met het open en, en vrije karakter van Nederland. En dat, ja. dat is wel heel jammer natuurlijk. Ja. Ik bedoel, ja. waar, waar een het vroeger open was, vijf ingangen had... of er was niet eens echt een ingang... Uh, heb je steeds vaker dat ze toch ook afgehackt zijn en zo. Ja, en dat is wel met goede reden. Ja. Van, dat is ja. dus jammer. Ja. Uh, nou, nou weet je ook dat uh, een paar dagen, twee dagen nadat Jessel uh, Boez hier was... Uh, is ook Geert Wilders hier gekomen. Ja. Uh, ik, ik was erbij, want ik moest er uh, een stukje maken voor de krant. Course. Dus anders was het niet gegaan. Maar goed, in ieder geval, ik heb jou niet gezien. Nee, nee, nee, klopt, ja... Um ik heb twee gemeenteraadsleden gezien. Nou, jij weet wel van welke partij die waren. <laughs> dat, dat vermoed ik, ja. Nee ja, ik, heel, heel kort, ik ben zelf geen PVV'er. Ik, nee, ik lig ook niet op, nee. op één lijn met de PVV. En natuurlijk ben ik blij dat er landelijk uh -huh. aandacht voor komt. Ook, ook vanuit de PVV. Eh, zo simpel is het wel. Want zie ik het he, helemaal niet eens met sommige uitspraken en dingen. Uh, maar ik had wel zoiets van, ja wat, ja, wat zou ik daar dan doen? Volgens mij is mijn boodschap nee, nee. helder geweest. En uh, nou ja, laat hem nu uh, ja. zijn ding doen. Ja. Ja. Hey, en eigenlijk is de enige uitkomst dat er meer politie op het strand loopt. Ja dat is het, ja, niet de enige, er zijn ook wel wat andere dingen nu, camera's uh, camera's uh, natuurlijk, maar dat, wat heel belangrijk is om daarvan te zeggen, dat, daar waren ze al mee bezig, dus die camera's die zijn wel... Uh, maar die, dat is van de gemeente uit? Ja, dat is vanuit, uh, dat uh, heeft de veiligheids, de burgemeester wilde dat eerder al, mm -hmm. dat was eigenlijk al klaar om te presenteren en nou dat hebben ze toen wel iets dat, versneld gedaan. Veiligheidsregio Kennemerland, uh, ja. was dat Ja, een, ja. ja dus dat is, uh, dat is mooi dat die er ook zijn. zeker ja. Ja. Maar goed, de burgemeester heeft steeds gezegd... Van het is lastig om uh, meer mankracht hier te krijgen van de politie. Hè? Ja. Uh, uh, het hoeft niet te gebeuren weer. Maar morgen wordt het weer 30 graden. Het zou best kunnen, dat er weer een hele groep komt. Klopt. Ja. En dan is het lastig om heel snel te schakelen dan. Ja, dus, nee. Heeft hij gezegd, uh, Molenburg, dat het moeilijk is om heel snel mensen, uh, extra mensen te krijgen. Klopt. Ja, nee, het, het is zo, uh, kijk, wij zijn er soms natuurlijk een onafhankelijk dorp, dus ja. wij krijgen de bezetting voor dat dorp. Ja, en klopt. ik ben heel blij dat we dat dorp zijn, zeg maar. Ja. Maar het nadeel wat er bij, daarbij komt kijken, is dat uh, in Scheveningen bijvoorbeeld, dat hoort bij Den Haag, dus die hebben een gigantische ja, politiemacht, ja. inclusief, en mee hebben die gewoon klaarstaan. Dus als daar iets gebeurt, ja. en in Scheveningen werd ook eens misgaan, ja. uh, dan kunnen ze die heel makkelijk inzetten. En hier werkt dat proces anders, want toen moet je naar uh, Teamchefs toe, dan moet je naar allerlei korpsmanagers, uh, ja. weet ik veel wat. Uh, en dat, dat is dus David Stark op zo'n moment. Ja, Moeten ja. we dan toch Amsterdam Bits worden of niet? Van mij betreft niet. Nee, nee, maar nee, nee, een, een verbetering mee. van het systeem zou, ja. wel, zou maar, wel helpen. Een, een aantal jaar geleden, toen Nick Meijer, uh, burgemeester was hier, is hetzelfde probleem een keer geweest. En toen hebben ze daar uh, toch wel met harde handen uh, bij gehaald. En, en waarom, waarom uh, gebeurt dat dan nu niet? Nee, het uh, er is eerder ook een voorval geweest, volgens mij, en toen is de, de, de wel ook bijgehaald door David. Mm. Dus weet je, het gebeurt wel. Alleen het probleem is, ja, als er gewoon heel veel... kleine, losse dingen gebeuren... Ja, dan kan je heel moeilijk ja. gewoon maar met ME ergens... op, op inmappen. Ja, weet je? Ja. Voorgaande keer dat zoiets gebeurde... Um, ja, waren toch mensen die echt, echt grootschalige soort ruzie vechtpartijen aan het houden waren, mm -hmm. ja, dan, dan is het makkelijk dan weet je ja. wie je moet hebben, ja, dus het ja. is natuurlijk ook lastig hoe je dat inzet, hè? En, en wat dat betreft wil ik wel echt benadrukken van um, ik, ik denk wel dat, dat David uh, de onze burgemeester, dat hij ontzettend goed werk doet dat mm -hmm. hij echt uh, alles op alles zet om dit, uh, nou ja, goed op te lossen en, en de aandacht ervoor te krijgen die er nodig is het, het zit hem echt gewoon in ja, grotere dingen die spelen, hè? dus, dus uh, personeelstekort bij de politie uh, ja. toch wel een soort van ja, ik, ik heb het, staat overal aan de krant. Volgens mij is een soort van verhuftering. Een soort van brutalisering. Ja. Uh, zeker onder uh, jongeren uit, uit wat mindere wijken. Um, eh, want want heb je hebt ook heel veel ook Amsterdam. Maar heel veel komt ook uit Lelystad. Mm -hmm. nou, dat is ook... Uh, Op Schalligwijk aan, hè? Ja. ja, precies. Ja. Weet je, dus, dus eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde, ja. hetzelfde gebied. Maar zijn, zijn er afgelopen weekend nog mensen gearresteerd Um... Ja, ik, heb, ik heb zelf gezien dat er uh, mensen in Prinsje ja? ja, ik weet niet of het arrestatie is, maar niet. Geval... Nou ja, ja ik, precies, ik wou zeggen... Ik, aanhoudingen lijkt me sowieso. Dat gebeurt ja. volgens mij elk weekend wel. Maar ja. ik weet, dat soort dat dingen. Ik ben geen burgemeester, dus ik heb nee, geen nee, actuele nee, info. Uh, wat nee. betreft... Uh... Maar ga jij het uh, agenderen? Tenminste, jij. Maar gaat de gemeenteraad agenderen weer de komende uh, ja. commissievergadering. Ja, maar kijk, wat, wat ik heel belangrijk vind, is, is dat het echt goed in, in, in samenwerking gaat. Ook met de ja Die staan eigenlijk een beetje aan ja. de frontlinie, ja. zou ik het maar kunnen zeggen. Ja. ...van alles wat daar gebeurt op dat strand. Um, nou die, die hebben natuurlijk nu allemaal overleg gehad... ...hebben letterlijk met de minister gepraat. Dus uh, daar is eigenlijk van alles gaande En ik heb zoiets van, ik wil heel even afwachten... ...waar zij nu mee bezig zijn. Ja. Dan wil ik graag in overleg met hun. Dit onderwerp misschien een keer eind de zomer... ...misschien ja. tijdens de evaluatie van het strand... Uh, toch agenderen. Omdat ja, het meeste is nu al gebeurd. Als je ja. het nu weer op de agenda zet, dan wordt het. Op een gegeven moment is nee, het ook, dat het ook een goed, vind is. Ik Ja, ja op ja, is ook Goed, uh, Ik wil nog één puntje met jou uh, doornemen. Uh, dat gaat over de wokkels. Want inmiddels is, uh, is uh, onze wethouder Lars Galee En uh, ja. Ja, dat was toevallig de, de portefeuillehouder van de duurzaamheid. Ja. En uh, jij hebt afgelopen. Uh, uh, dat was een Heb jij de wokkels uh, uh, naar voren gebracht ja die had zelf uh, die, die, dat is een soort chips in, die wokkels. <laughs> ja. Had jij ja. een beekentje met, met chips uh, neergezet. Ja. Want jij vroeg aandacht voor de wokkels. Ja. Wat, wat, wat wil je ermee? Wat zijn wokkels? Nou, je, je moet wat. Kijk, um, ja, je uh, moet wat zeker. Wokkels, windwokkels, zijn eigenlijk een soort van verticale windmolens. Die, die letterlijk doen denken aan de wokkelshipjes voor, ja. de, voor de luisteraars thuis. Kleiner hè? Uh, ja. Een halve Kleiner. meter hoog of zo? Ja. en ze leven dus ook minder op. Dat komt. Ja, uiteraard. En, maar wij hebben eigenlijk een plan uh, ingediend vanuit zee om, om dat particulier uh, mogelijk te maken. Ja. Eentje. Ergens neer kan natuurlijk wel. Onder hele strenge voorwaarden. Dat het niet ergens in een idyllisch oh, woonwijkje. Je mag het niet wonenwijkje... zomaar ergens neerzetten. Nee, anders... ja, Je kan wel in je tuin zetten. Maar als je hem op je dak nee, monteert. Bedoel, twee meter hoog. Maar dat mag niet. Nou, nee. Twee meter hoog. Die heb je ook. Dus daarom we wilden oh. bepaalde inpassingseisen. Hè. Dat ja, ja, ja, dus ja, ja, ja, ook wel met ja, ja. het oog dat niet zo'n idyllisch wijkje ineens uh, verziekt wordt. Dus we dachten. nou, Hoe leuk is het als we chips Om mensen te ja. te herinneren. Dat we die, die, die particuliere wokkels eigenlijk al gewend zijn. Dat was grappig om te zien. Want je zag allerlei mensen. <laughs> al die dingen in hun mond stoppen. Ik, ik heb er ook al van genoten. Oh, ja, toch is er bijgehouden. Nee, maar dat is natuurlijk al een proefgaande met die wokkels. Nou, kijk, wat wij daar lastig gaan vinden is dat bestaan al negen jaar. Het is ja. een hele, of tenminste al langer zelfs. Het is, is een hele uh, geteste. Het is geen experimenteel iets. Je ziet ze gewoon niet zo grootschalig. omdat er veel meer is ingezet op zonnepanelen en windmolens. Dus het enige wat we zeiden is, jongens, eigenlijk is dat onderzoek. Helemaal overbodig. Ja, want ja. alles is al bekend. Er zijn ook kustplaatsen ja, die dit hebben. Ja, ja. Er zijn uh, windwokkels op pontons, in zee, in havens. Aha, aha. Je hebt zoveel verschillende soorten. Dat we zeiden: ga dat nou doen? Want wij vonden het, het hele duurzaamheidsbeleid mager. En ik ben zelf helemaal geen milieuactivist of, of, of iets aha. dergelijks. Maar. Ik schrok hiervan. Dus, ja, nee. <laughs> dat nou ja, dus, dus dat was ons idee. En ja, het, gelukkig hebben we de hele, hele oppositie meegekregen. Die, die waren voor. En dan toch ja, bij de coalitie. Jammer dat ze het niet wilden doen. Groter, waarom ja. moeten ze dan komen te staan? Overal. Waar, waar, waar je maar wil. En natuurlijk wel onder bepaalde voorwaarden. Maar stel je voor: je hebt een, een mooi plat dak. Van een, van een flat of iets dergelijks. Ja, daar passen er een aantal op. Je hebt ze ook in de vorm van, denk aan uh, vlaggenmasten. Mm. Maar dan gewoon dat je op de vlaggenmasten aan de bovenkant zit. Maar die het hele probleem met het, met het elektriciteitsnet. Ja. Uh, je kan straks niet meer uh, uh, uh, teruggeven. Klopt. Uh, hoe, hoe, hoe gaat het allemaal? Het, het, wordt, blijft natuurlijk, het probleem wordt alleen maar groter. Ja, ja dan, dan komen we een beetje bij, uh, bij de provinciale issues. Maar dat, dat is, daar heb je helemaal gelijk in. En um, ja, als ik heel eerlijk ben, dat is niet in onze gemeente. Dat is echt... Het is een, een landelijk... Uh, ja. misschien wel een globaal probleem. Absoluut. Nee, kijk, Je kan natuurlijk ook... zeker ook windwokkels en dergelijke. Je hebt heel veel versies die je kan aansluiten aan... accu's die je zelf koopt. Mm -hmm. Je hebt steeds vaker ook uh, mensen die zelf grote accu's hebben. Um, dus dat zou een alternatief kunnen zijn. Voorlopig is het gelukkig nog wel mogelijk om het aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Ja, ja. Maar ik ben het wel een beetje eens. Ik maak me ook heel erg veel zorgen om of, ja. dat, uh, of dat wel ja, goed als gaat. Als uh, iedereen een elektrische auto ja, gaat draaien, dan gaat het overal mis. We gaan uh, afsluiten, Mirko. Hartelijk bedankt. Je was wakker genoeg om uh, je goed je verhaal te vertellen. Voor Dank politiek jouw. ben ik altijd wakker. Ja, Dank je wel. Over het duurzaamheidsbeleid gaan we het zo hebben met uh, wethouder Laskaré. Dan gaan we... Uh,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 darling, I will be loving you till we're seventy And baby, my heart could still fall less of a hand Well me I fall in love with you every single day And I just wanna tell you I am So honey now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 Ik ben even de... de, de, de ja, jammer. Het is een hele bekende ja. artiest. Ja, het is een hele bekende ja, artiest. Het maakt hele mooie liedjes. Absoluut. Uh, het is uh, 13 minuten over half 12 En we hebben nog een, uh, 17 minuten te gaan zo'n beetje. En we gaan het in die 17 minuten uh, hebben over het uh, duurzaamheidsbeleid in Zandvoort. Welkom, uh, Laskare, de wethouder die over duurzaamheid gaat. Goedemorgen. Goedemorgen. Er is uh, afgelopen uh, raadsvergadering is er 1 uur en 39 minuten aan uh, het beleidsplan duurzaamheid Zandvoort 2023-2026 gesproken. Ja. Dat is niet erg duurzaam als je er lang over praat. Of nou ja, goed, uh, je mag ja. er lang over praten als je wilt natuurlijk, maar voor je het niet een beetje te lang duurt eigenlijk? Uh, nee, ik denk hè, uh, als je zo lang erover praat, uh, betekent dat dat het een, een onderwerp ja. is wat leeft binnen de gemeenteraad. En waardoor de verschillende partijen ook met elkaar uh, flink gedebatteerd is over ja, hoe gaan we nou om met duurzaamheid in Zandvoort. En ik denk dat dat uh, uh, niet tot zijn recht zou komen als je ja. daar... Mm -hmm. Vijf, vijf, over, vijf minuutjes, tien ja. minuutjes over ja, dat is waar. Uh, debatteert met elkaar. Dus ik als portefeuillehouder ben blij dat er zoveel tijd aan besteed is. Oké, oh, okay. helemaal top. Uh, nou uh, vind ik, uh, denk ik, dat uh, de Rijksoverheid uh, de grootste uh, uh, zaken moet aanpakken. Hè? Zoals de energietransitie, ja. mensen van uh, gas naar, uh, naar andere vormen van... Uh, uh, want wat blijft er nog over verstand voor? Ook een heleboel nog. Nou ja, kijk, de, de, de uh, grote lijnen wordt natuurlijk door de Rijksoverheid uitgezet. Er zijn ook uh, u, u, u, u, Europese normen, normen ja, ja. en eisen. Maar als gemeente willen we, en, en, en los of, of die uh, uh, ruimte er natuurlijk is, maar willen we er zelf ook iets van ja. uh, vinden en doen, hè, om te zorgen dat wij, maar ook ja, de generatie na ons... gewoon nog uh, kan leven en doen met de kwaliteit ja. die we nu uh, ja. Uh, hebben. Ja, en uh, ik denk dat de meeste mensen zich toch zorgen maken over wat kost het mij. Ik bedoel, als jij uh, op gas kookt en, en, en je hebt een boiler staan... En, dan moet je naar een warmtepomp. Dat kost, kost natuurlijk geld. Hè? Dat, is, dat is wel duidelijk. Ja. En uh, uh, als men, er zijn ook wel mensen die zeggen: Ik heb het geld helemaal niet om uh, dat allemaal te gaan veranderen. Ik denk dat het de meeste zijn. Ja, maar uh, hoe, hoe, hoe kun je ze een beetje. zeg maar. Uh, uh, hoe kan ik ze geruststellen? Geruststellen, <laughs> ja, ik kom op het woord. Maar. Nee, Stel. nou ja, op, op die hele grote thema's. Uh. die. natuurlijk landelijke. Uh, um, um, ...over ons uitgestrooid worden in Nederland. Uh, uh, uh, wordt ook subsidies uh, gegeven. Ja, ja. Uh, maar wij als gemeente ontvangen ook geld van de Rijksoverheid... ...om te zorgen dat wij onze inwoners weer kunnen ontzien. Dus wij als gemeente hebben ook allerlei subsidies budgetten om te zorgen dat wij onze inwoners daarin... Nou ja, het gaat om financieel, hè, de financieel tegemoet dat moet, kunnen ja, ja, ja. komen. Dus we, we, we, we hebben een, een duurzaamheidslening voor mm -hmm. inwoners... maar ook voor ondernemers, voor VVE's... om tegen echt heel laag lage rente, mm -hmm. um, het geld te kunnen uh, uh, lenen. We zijn dit jaar ook gestart met een, uh, een, uh, een subsidie voor groene daken, mm, uh, daken. ja. En de Rijksoverheid stelt zelf ook subsidies en andere mm. regelingen ter beschikking. Dus... Volgens mij doen wij voldoende om te zorgen ja, dat het zo min mogelijk kost. Oké, okay, dus de, de, ja, dat is een redelijke geruststelling voor mensen dat ze dat niet allemaal zelf moeten betalen. Uh, in dat plan er blijven er nog heel veel zaken over die inderdaad op gemeentelijk niveau belangrijk zijn. En ik noem er een paar. De afval op het strand. Hoe, je, hoe pak je dat aan? De, de, de sportaccommodaties. Hoe je dat aanpakt. Dat soort zaken. Die zijn voor de gemeente natuurlijk belangrijk. Hè? Want daar kun je ook, stap, ook nog stappen in maken waarschijnlijk. Ik bedoel. Bij de hockeyclub hebben ze bijvoorbeeld mooie, mooie zonnepanelen. Ja. Maar die zijn niet overal natuurlijk. Nee. Dat zou eigenlijk moeten of niet? Ik noem maar wat hoor. Ja, als je in Zandvoort wil... Verduurzamen, dat staat ook in het coalitieakkoord. Ja. Dan, uh, dan, dan, dan, dan we, denken wij dat we dat in Zandvoort zoveel mogelijk met zonnepanelen uh, kunnen doen. Uh, we zitten in Zandvoort zitten we knel in positieve zin in Natura 2000 gebied. Dus ja. windmolens en dat soort zaken buiten de bebouwde kom gaat al vrij lastig in Zandvoort. Nou, we kijken er tegenaan op de Noordzee, toch? Ja. Uh, maar daar gaan wij uh, uh, niet nee. uh, uh, over. Dat is niet het grondgebied van de gemeente Zandvoort. Nee, weet ik wel. Maar je kunt een deal maken met, uh, met de overheid dat uh, de, eerste, de, de eerste energie die binnenkomt in Nederland dat die voor zandwoord bestemd is. Omdat wij er allemaal tegenaan kijken. Ja, nou ja, nou Die, voor, uh, die uh, gesprekken die, die, die voeren wij uh, wel. Mm -hmm. Kijk, de uh, windmolenparken op zee zijn nu vooral bedoeld voor de grote industrie. Ja. Uh, uh, ja. Maar in de gesprekken ...die wij met de provincie uh, hebben, met het ministerie hebben... ja, ...proberen we natuurlijk wel uh, aan te geven dat er ja, ook een, een dorpje ja. langs de kust uh, ja, de, zit, Zandvoort... Wel, wel ...wat uh, wil daar ook wil, ja, ja. gebruik van wil uh, ja, ja. Uh, maken. Ja. Hoe belangrijk zijn de woningcorporaties in dit verhaal? Ik bedoel, die, die moeten ook uh, voldoen aan... Uh, Ontzettend belangrijk... Ja, want een, een, een, een groot deel van de woningen in Zandvoort in, is van pre-wonen. Pre ja. uh, uh, uh, ja. uh, dus ja, die zijn ontzettend van belang om, mm -hmm. om te zorgen dat we in Zandvoort uh, op, op woningen kunnen verduurzamen. En dat de bewoners van die huizen, en dat is dus ook een groot deel van Zandvoort, gewoon uh, kun, kunnen ja. verduurzamen. Ja, ja, ja. Maar hoeveel huizen zijn nog niet uh, uh, ver, uh, zeg maar verduurzaamd, en, uh, met dubbelglas en met, met uh, uh, alles wat daarvoor nodig is? Om... Die cijfers weet ik uh, uh, niet uit mijn hoofd hoeveel er uh, zijn, maar uh, in de, de de woningen van Pre-wonen moet wel een behoorlijke slag nog geslagen. Dat denk ik ook ja. worden. En daar worden ze natuurlijk door de Rijksoverheid ook door gedwongen nu om, um, nou ja, voor 2030 mogen bepaalde slechte labels ja. niet, niet, niet meer. Dus die gesprekken voeren wij ook met pre-wonen. Van ja, wacht nou niet tot het allerlaatste moment. Maar ga. Of als starten, gefaseerd starten. Want ja. Hoe sneller die woningen verduurzaamd zijn. Hoe beter dat ook voor onze inwoner natuurlijk uh, is. En ook financieel natuurlijk ja, precies. Ja. Je hebt die EFG G labels. Ja. Dat zijn de minst uh, aangepakte huizen. Zeg maar, he, die, die, die nog tochten en doen. En, uh, <laughs> maar dat moet in 2028 minimaal... Uh, allemaal D zijn. Is dat. Is dat, is dat uh, tenminste, dat staat in het plan, hè? Uh, is dat te realiseren, denk je? Dat alle huizen van Prewonen in 2028 in ieder geval minimaal D zijn. Volgens mij hebben ze geen. Oh, nou ik denk dat, dat zo geleden. Uh, hebben ze geen keuze? Nee. nee. Oké, okay, maar ja goed. Uh, nee, het, het zijn. Nee, maar dit wordt natuurlijk door de Rijksoverheid wordt dit opgelegd. Uh, dit is niks nieuws. Hè. Hier wordt al jaren over gesproken. Ja. Dit is al jaren bekend. Uh, en wij zijn ook al in gesprek met pre erover. Uh, ja, er, uh, dus ja, um, is, is het, het lijkt de... mij dat er weinig uh, mogelijkheid is om het niet uh, te realiseren. Staan de straffen op als het niet uh, voor elkaar is? Um, ja, goede vraag. Uh, um, ik... Ja, het ligt eraan wat je onder straffen vindt. Nou ja, uh, ik kan me voorstellen uh, dat uh, er een stok achter de deur moet zijn. Om, om, uh, want die, die, die, uh, zo'n pre denkt ook van ja, als het niet nodig is, doe ik het niet. Nee, de Rijksoverheid kennende zijn er meerdere stokken die achter de deur uh, ja, ja. Uh, uh, uh, zitten. Maar welke oh. dat precies zijn, uh, weet ik niet. Nee, nee. Nee. Nu ben je al bezig met uh, bepaalde zaken, bijvoorbeeld het plasticvrije terras. Ja. Dat heb je... Ik geloof twee, drie maanden geleden of zo? Was nee, vorig vorige... jaar. vorig jaar was dat. Precies okay. een jaar geleden. Oh, vorige een zomer. Geleden. Okay. Ja. Uh, een milieuplein moeten komen, dat soort zaken. Merk jij nou als in, met, in gesprekken met, met ondernemers dat, dat iedereen toch wel wil... Uh, Um, ja, die kijk, duurzaamheid. ja, ze kunnen bij um, maar Ik heb als wethouder weinig referentie. Want ik ben een jaar wethouder. Mm -hmm. uh, dus je kan niet voor de jaren ervoor kijken. Maar als ik gewoon persoonlijk als bij mijzelf kijk. Dan leeft duurzaamheid de laatste jaren ontzettend op natuurlijk. Ja. Uh, en om me heen zie ik ook steeds meer ondernemers. Die echt met duurzaamheid bezig zijn. Ja. Hè. We, we hebben nu tientallen ondernemers in Zandvoort die met het plasticvrij te, te, te, ja. ras bezig uh, zijn. Ik heb gisteren weer mails en gesprekken uh, gehad over ja, hoe, hoe gaan we nou bijvoorbeeld het uh, delen van het strand mogelijk ...peukenvrij mm -hmm. uh, maken. Dat komt echt bij de ondernemers uh, ja. maar wordt het vandaan. Als, worden er dan delen strand uh, rookvrij gemaakt? Nou ja, ik, ik zeg niet dat het nu gebeurt... ...maar mm -hmm. er zijn ondernemers die daar, daar wel hun ideeën over uh, uh, hebben... ...en waar wij als gemeente wel mee in gesprek uh, zijn... ...van hoe kunnen we dat mogelijk vorm, uh, ja, ja. Uh, geven. In dat plan uh, worden er doelstellingen uh, vertaald hè? en, en uh, ambities uitgesproken. Ja. Jij noemt het realistische ambities. Hè? Dat, ja. dat woord is een paar keer gebruikt. Ja, er was een discussie in de raad. Hè? Ja, er ja, was een aardige discussie ja. in de raad. Want uh, GroenLinks en Partij van de Arbeid en D66 willen natuurlijk meer eigenlijk. Ja. Die willen, uh, zeg maar, alles, volgens mij alles zo snel mogelijk uh, geregeld hebben. Ja. Maar jij zegt dat het... Ja, het het, nou liefst, ja, het liefst wel, maar het is, het is gewoon... Het liefst. Uh, 100%? Uh, maar, uh, uh, wel, maar dingen kosten tijd. Ja. Uh, je moet inwoners mee hebben, je moet ondernemers mee uh, hebben. Voor heel veel zaken uh, moeten misschien uh, verordeningen uh, uh, uh -huh. um, gemaakt worden. Uh, worden regels, reglementen, misschien zelfs de APV aangepast worden. Het kost gewoon tijd om dingen heel goed neer te... Te zetten en voor mij, hè, want het is een plan 2023-2026. Uh, het is het minimale waar ik de komende jaren mee aan de, aan de slag wil. Ja. En al, alles wat, wat meer uh, uh, tot stand komt, is alleen maar Mooi meegenomen. Ja. Um, ja. Er was ook een hele discussie over clean teams op het strand. En, hun, en de 50% die eventueel die strandpachters zouden moeten betalen. Dat klopt, hè? Um, uh, wat vond je van die discussie eigenlijk? Nou, ik, ik wil hem het, iets want... nuanceren. Het ging er niet om om 50% van de <laughs> ondernemers te uh, uh, betalen. Maar er is in de raad door mijn. Collega Hendere Drix is ja. vorige maand is een, een, een aanpakstrand voor 2023 gepresenteerd. Mm -hmm. Waar onder andere gescheiden afval in zit. Een deel, deel daarvan komt van rekening van de gemeente. Mm -hmm. En wat we nou ja. gezegd hebben. We hebben in Zandvoort ook een duurzaamheidsfonds. Laten we nou dat deel wat door de gemeente betaald wordt. 50% door duurzaamheidsfonds betaald oh, meneer, ja. worden. Om, zodat er uiteindelijk meer geld gewoon voor de inwoner overblijft. Voor het algemene ja, deel wat aan Zandvoort uitgegeven kan ja, uh, worden. Ja, ontstond, ontstond er ontstond een enorme discussie en uh, ik was thuis aan het luisteren. Ik kwam er eigenlijk helemaal niet meer uit. En toen heb ik jullie, uh, geloof ik, twee keer tien minuten geschorst. Uh, ja. Bij de vergadering, onder andere. Uh, wat is, uh, de, de, de, het amendement van Jong Zandvoort werd aangenomen. Uh -huh. uh, wat vond je daarvan? Was het een goed amendement? Ik heb het ook gesteund. Uh, kijk, waar, waar het om ging, er lag een beleidsplan uh, voor. Uh, en de raad uh, heeft het uh, college een potje geld gegeven, uh -huh. ja. zal ik maar zeggen. Ja. Ik zie het de ik zeg het altijd heel eenvoudig. Als een soort zakgeld. Wat wij jaarlijks kri krijgen. Om de uitvoering van duurzaamheid te, ja. te mogen geven. Um, ja, in dit nieuwe plan staan allemaal doelen en ambities. Mm -hmm. En uh, wat ik... Nou, gezegd heb tegen de Raad. In de bijlagen uh, neem ik op hoe ik nu op voorhand denk. Waar we dat, dat, dat, dat potje geld, dat ja, zakgeld aan kunnen geven. Juist om te zorgen dat ik als portefeuillehouder goed weet. Waar de prioriteiten van de Raad liggen op het gebied van duurzaamheid. Dus waar ja. er over gedebatteerd is. Is... Eigenlijk prioriteitsstelling. Wat vindt de raad nou belangrijk. In kader van het beleidsplan. Waar we de komende drie jaar. Het geld ja, aan uitgeven. Ja, ja. Zodat ik als portefeuillehouder. Gewoon uh, weet. Wat de ideeën van mijn raad zijn. En dan kan ik weer in de uitvoering... Ja, dus mee aan de slag. Ja. Mee aan de slag. Ja. Ja. Oké, okay. uh, je bent nu één jaar en drie dagen... <laughs> ben je wethouder. <laughs> ja. je, je, ja. ja. ja. je noemde het de afgelopen raadvergadering een leerproces wat je gehad. hebt. Uh, Zeker. Kijk je er met, met positieve gedachten Alleen toe? maar ja. positieve. Ja, ja. ja. ja. Je hebt een mooi mooie pakket. Hè, met sport en, uh, en duurzaamheid. Ja, economie, economie, toerisme. Maat, toerisme. Gezondheid. En, nou, een mooi, het... en een mooie partij. <lacht> Zeker. Een hele <lacht> een mooie partij. Uh, goed. De, geen... Uh, <lacht> <lacht> Sorry Jan. <lacht> geen overkentie. Uh, uh, we, we moeten afsluiten. Uh, Lars in ieder geval. Hartelijk bedankt. Hij valt er wel uit zo. Hartelijk bedankt. En uh, goed weekend. Dank ja, hebt ja, bedankt. Oké, okay, zeer bedankt. Je <lacht> ziet er al uit. Nee, zijn we zijn er niet. Nou, dan beginnen we weer opnieuw los. Nee, nee. nee we worden zo eruit We zijn er volgende nieuws. week weer. Ja, en volgende uh, week zijn we er weer. En weer op dezelfde plek. Uh, vanuit Rabbel. Iedereen is uh, harte uh, welkom. Bij, uh, bij uh, de ja, blauwe Tram. En veel plezier met de Ibiza Markt. Met ja. de... Tot zover. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.